10 uur. Dit is Radio 1 met Wouter Kurperzoek. Straks in Goedemorgen Nederland. Hoe zinvol is het om naar het uitzendbureau te lopen als je een baan zoekt? Straks dus in Goedemorgen Nederland. Nu eerst het NOS Journaal met Jan van der Putten. America Movil is bereid zijn bod op KPN in te trekken als de stichting KPN het bod blokkeert. Het Mexicaanse telecombedrijf zegt kennis te hebben genomen van de actie van de stichting, die gisteravond aangaf een beschermingsconstructie tegen de overname van KPN op te werpen. Daarmee wordt de poging van het Mexicaanse bedrijf om een meerderheidsbelang in KPN op te bouwen voorlopig geblokkeerd. Overigens blijft America Movil wel geïnteresseerd in KPN, vertelt economieredacteur André Meinema. America Movie blijft vasthouden aan het bot van 7,2 miljard euro op KPN. Maar zegt dat ze overweegt het bot in te trekken... als de stichting een overname blijft blokkeren. America Mobil is ook een beetje boos op de stichting. Ze zeggen dat er wel is samengewerkt en ook gesproken met KPN... en dat er zelfs voor vandaag gesprekken gepland stonden. Beleggers reageren teleurgesteld op de laatste ontwikkelingen. Het aandeel KPN daalde aan het begin van de handelsdag met ongeveer 5 procent. In Kunduz in Afghanistan is een districtsgouverneur gedood door een aanslag. Een zelfmoordterrorist blies zichzelf op tijdens een bijeenkomst in een moskee. Behalve de gouverneur kwamen nog minstens acht mensen om het leven. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist... maar vermoed wordt dat de Afghaanse taliban erachter zit. Deze week kwamen de laatste Nederlandse politietrainers terug uit Kunduz. Nederland heeft u alleen nog vier F-16's met bijbehorend personeel in Afghanistan. Australische militairen in Afghanistan hebben de handen afgehakt van zeker één gedode Taliban-strijder, meldt het Australische omroep ABC. Ze namen de handen mee naar de basis in Tarinkot, mogelijk om vingerafdrukken te nemen. Het Australische leger doet onderzoek naar mogelijk wangedrag. Tijdens hun training is de militairen volgens ABC verteld dat het niet uitmaakt hoe vingerafdrukken worden gemaakt. Het afhakken van handen zou acceptabel zijn. Het leger wil geen commentaar geven omdat het onderzoek nog loopt, maar zegt dat de militairen zich aan strikte Australische en internationale regels moeten houden. Premier Rutte komt steeds meer alleen te staan, meent PVV-leider Wilders. Volgens hem is de steun voor het kabinet tot een minimum gedaald. In het NOS Radio 1-journaal reageerde Wilders op de uitspraak van Rutte dat PVV en SP niet meer meedoen in Den Haag, terwijl regeringspartijen en oppositie steeds vaker zaken met elkaar moeten doen.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 Feyenoord doet definitief niet mee in de Europa League. De Cypriotische club Apuel mag in de Europa League de plek innemen van het geschorste Venabatje. En dat is net door loting bepaald. Alle verliezende clubs uit de playoffs kwamen in aanmerking om de Turken te vervangen. Dat gold dus ook voor Feyenoord. Maar de Rotterdammers zijn het niet geworden. Het weer nog, eerst veel zon, maar vanuit het westen bewolking en kans op een bui. Vooral in het noorden. Het wordt 20 tot 24 graden. Morgen bewolkt en buien, later zon en dan 19 tot 22 graden. Er is verkeersinformatie. Bij de ANWB zit John Bakker. Met de files op de A9 van Ookmaar naar de Bij knooppunt Velzen, 4 kilometer. Er ligt een lading gipsplaat op de weg. Er zijn twee rijstroken dicht. En dan nog een korte file op de N261 vanuit Waalwijk naar Tilburg. Tussen Kaatsheuvel en Loon op Zand, 2 kilometer. Topdrukte op de transfermarkt voor voetballers. Zometeen bij de KRO na de sterren. Blijf luisteren.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 Kun je nog werk vinden via het uitzendbureau? De miljoenen vliegen je om de oren op de transfermarkt voor voetballers. Vermijd stress door flexibeler met je tijd om te gaan. Dat geeft het voldoening. Het ouderwetse woord voldoening. Niet voldoening achteraf, maar voldoening terwijl je bezig bent. En het ochtendtumeur van Neil Gunn Jerli. Het is 6 minuten over 10. Dit is het vervolg van KRO Goedemorgen Nederland. Het Centraal Bureau voor de Statistiek kwam zojuist met nieuwe cijfers over de uitzendbranche. Het totaal gewerkte arbeidsuren nam maar liefst met 0,4% toe. Goedemorgen Jurjen Koops. Goedemorgen. U bent de directeur Sociale Zaken van de brancheorganisatie voor die uitzendbureaus, de ABU. Ja, uh, is dat iets om blij mee te zijn, of niet? Die 0,4% meer werk eigenlijk via een uitzendbureau? Nou, 0,4% meer werk is natuurlijk altijd goed nieuws voor de branche. Uh, een doorkijkje in de cijfers laat toch een wat mixed beeld in. En wat we zien is dat de wat langer lopende plaatsingen... zoals dat het ons heet, fase B en C, dat groeit. Uh, maar de echte conjunctuurindicator, die bij ons zit in fase A... dat zijn echte korte plaatsingen, die krimpen nog steeds. Zij het iets minder sterk, maar toch nog altijd met anderhalf procent. Dus even voor de duidelijkheid. U bedoelt met die, de, de sector waar het wat terugloopt... dat zijn banen voor een paar weken. Je, je hebt een baan ja, kortlopend ja, ergens in een bedrijf. Kortlopende uitzendwerk wat vaak gezien wordt als de barometer van de economie. Daar zien we nog steeds krimp in de CBS cijfers. Die vergelijken het tweede kwartaal met het eerste kwartaal. En ook wij zien in onze eigen cijfers, wij kijken wat verder terug, dus wij kijken iets meer in de historie. We zien ook nog steeds een krimp, maar die lijkt wel kleiner te worden. Maar bedrijven bellen dus nog steeds te weinig met de uitzendbureaus op zoek naar personeel. Ja, Ze bellen steeds minder als je er terugkijkt naar het verleden. Ze bellen er gaan nog altijd elke dag 180.000 uitzendkrachten aan het werk. Dus er is nog steeds heel veel dynamiek op de arbeidsmarkt. Vergeet dat niet. Dat laten ook de cijfers van het UWV deze week zien. Daar waar het gaat over de in- en de uitstroom uit de WW. Dus de dynamiek is er nog steeds. Maar als wij terugkijken, dan zien we ja, toch een aanhoudende krimp. En lijkt de remweg wel het einde van de remweg wel wat in zicht te zijn. Dus er is een klein lichtje aan het eind van de tunnel... Maar de bedrijven durven nog niet allemaal te zeggen van... oké, okay, ik haal gewoon die twee man personeel er tijdelijk bij. Nee, het echt schakelen, dat zouden wij in die fase A zien, uh, dat zien we nog niet. Uh, dat echte opschalen in de aanloop naar, uh, dat zien we nog niet in de cijfers. Is het dan durf van bedrijven of feitelijke onmogelijkheid... om die twee of drie man extra via dat uitzendbureau te gaan halen? Dat is een kwestie van vertrouwen. En dat is een kwestie van vertrouwen. Dus ze hebben we wel het dat geld om het te doen, bij wijze van spreken? Dat kan ik niet beoordelen vanaf hier, maar het, uiteindelijk komt het in essentie neer op het vertrouwen wat je hebt in de toekomst. En uh, uh, wat wij tegelijkertijd ook zien, en dat is natuurlijk het bijzondere, is dat er veel voorspellingen zijn gedaan over onze branche. ING, ABN AMRO, vlak voor de zomer nog door een paar leraar in Rotterdam. En die voorspellen dat uh, de tweede helft van dit jaar de bodem bereiken voor de uitzendbranche... Dat zou goed nieuws zijn voor de, voor de economie. Dat zien wij in de cijfers nog niet, maar we zien wel zeg maar, dat de remweg en het einde van de remweg uh, in, uh, in zicht lijkt. Op wat voor manier kunnen de uitzendbureaus uh, bijvoorbeeld proactief die bedrijven benaderen... om te zeggen van joh, doe dat nou. We hebben hier drie man die prima bij jouw bedrijf vier weken aan de slag kunnen. Of is dat te simpel? Kijk, uiteindelijk uh, zit er veel verborgen werk. En veel verborgen werk uh, wordt vaak door uitzitbureaus wel goed in zicht gebracht. Uh, dat kan zijn voor een paar uur per week, dat kan zijn voor een paar weken. En uh, dat is natuurlijk wat de branche doet: kleine banen, korte banen, uh, waardoor vaak bedrijven ontzorgd worden om die in beeld te brengen en op een goede manier van mensen te voorzien. Uh, dat kan nog steeds en dat kan ook straks nu voor de, in het kader van de aanpak van de jeugdwerkloosheid. Maar wat echt helpt, is dat bedrijven echt durven te gaan schakelen. En dat zien we, ook in die zin is de conjunctuurpatroon toch wel redelijk herkenbaar. In Amerika zien we de uitzendbranche groeien. In Engeland zien we de uitzendbranche groeien. Dan komt het normaal gesproken via de oceaan naar België. En raakt het onze vroegcyclische sectoren als industrie, transport en groothandel. Dat patroon zien wij in Nederland nog niet. Nee, en daar heeft iedereen dan weer zijn eigen mening over. Ja. Um, wat is het niveau van de mensen die zich bij u inschrijven? Wat heeft u te bieden? Wordt dat niveau steeds hoger? Nou, kijk, Uiteindelijk zie je dat de uitzendbranche eigenlijk alle niveaus bemiddelt. Uh, van uh, de academici en de HBO'ers tot aan de mensen zonder startkwalificatie. Uh, een groot deel heeft geen startkwalificatie. En daarvoor is het belangrijk dat je niet alleen een baan biedt, maar ook een opleiding. Wij doen uh, 12.000 leerwerkbanen per jaar. Dat zijn mensen die echt een vak leren. Uh, die echt opgeleid worden voor een ambacht. Uh, dus die bieden wij. Uh, daarnaast bieden wij werk voor academici en HBO'ers bij tal van bedrijven. Dus uh, over het hele palet kan men naar een uitzendbureau binnenwandelen. Kortom, deze cijfers geven heel voorzichtig reden tot optimisme... maar er schijnt nog niet een enorme schijnwerper aan het einde van die tunnel. <laughs> Julien Koops, directeur Sociale Zaken van de uitzendbrancheorganisatie ABU. Dank u wel.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 Tijd van leven. Heeft u na de vakantie het voornemen om minder hard te werken en meer rust te nemen? Verslaggever Egbert Hermsen bezoekt deze week vijf mensen en plekken die inspiratie kunnen geven voor meer tijd van leven. Vandaag, tijd surfen. Ik wil u heel hartelijk welkom heten namens uh, uitgeverij Al wermse uh, Als uitgeverij vinden wij het heel erg belangrijk om boeken uit te geven over bewustwording. We hebben een leven vaak vol met stress en met moeilijkheden, maar uh, we weten ergens diep van binnen wel... dat het leven juist de bedoeling in zich heeft om uh, in rust geleefd te worden... en met aandacht. En jouw boek ja, past daar gewoon naadloos bij. En voor jou heb ik het eerste exemplaar van het boek. Alsjeblieft. En het boek dat op deze zomerse zondag in Spiritueel Centrum De Roos... vlakbij het Vondelpark in Amsterdam ten doop wordt gehouden... is het boek Tijdsurfen geschreven door Paul Lomans, zijn monnik, auteur... en iemand die al jaren cursussen geeft in wat hij noemt stressontknoping. Iets waar grote vraag naar is. Eigenlijk zou je kunnen stellen dat er steeds meer van de tijd wordt ingevuld. We hebben het gevoel dat we eigenlijk voortdurend bezig zijn... met allemaal dingen die moeten gebeuren waar we achteraan rennen. En de tijd dat we eigenlijk rustig kunnen gaan zitten en zeggen van... zo, ik heb de tijd, dat komt steeds minder voor directe aanleiding voor het schrijven van het boek... was voor Paul Lomans het feit dat hij zelf vastliep. Om niets te vergeten had ik een ingenieus systeem van lijstjes ontworpen. De lijstjes kon ik direct uit de computer uitdraaien... met de juiste titels er al op. Er waren extra vakjes om nieuwe items in te plaatsen. En zo zag ik voortdurend wat ik al gedaan had. Maar vooral ook wat ik nog niet had gedaan. En van dat laatste kreeg ik de zenuwen. Het deed denken aan het spelletje Tetris. Wanneer je opgelucht zag dat er onder een paar rijen blokjes verdwenen kwamen er van boven nieuwe blokjes aan die nog sneller naar beneden vielen. Het was nooit af. De stress in mijn hoofd kwam voor een deel voort uit het feit dat ik voortdurend zag hoeveel ik nog moest doen. En voor een ander deel omdat ik onbewust verlangde dat deze altijd voortdenderende trein zou stoppen en ik klaar zou zijn. Ik verzamelde al mijn lijstjes, zag nog één keer hoe precies en perfect ze waren en daarna scheurde ik ze door en gooide ik ze in de prullenbak. Dat was het begin eigenlijk van een zoektocht, dat is 2005. Het resultaat van die zoektocht is het tijdsurfen. Dit tijdsurven zet Paul Lomans in zijn boek in 143 pagina's helder uiteen. Heel ruw samengevat komt tijdsurven neer op het volgen van zeven aanwijzingen. Zoals, doe telkens één ding tegelijk en maak erbij de taak af waarmee je begonnen bent. Sta stil bij wat je doet en aanvaard de handeling. Doe dingen dus bewust en met aandacht. En schep witjes tussen je activiteiten. Neem af en toe een denkpauze. De laatste aanwijzing, de zevende, is de belangrijkste. Kies spontaan wat je gaat doen. Geef jouw beheer van jouw taken over aan je gevoel. Aan je intuïtie. Doe het niet met je wilskracht. Doe het met je gevoel. Nou, dan zult u me zeggen, je bent zweverig. En uh, dat, dat kan je gevoel helemaal niet. Ik... Ik kan, u, ik kan u verzekeren dat, dat je gevoel het veel beter kan dan de wilskracht. Na twee workshops, de presentatie van zijn boek en de signeersessie... geeft Paul Lomans in het Vondenpark een nadere toelichting. Doordat ik mezelf eigenlijk dwong om het andere uiterste te doen... dus ene eh, uiterste was alles controleren... en het andere uiterste was eh, het op mijn gevoel te doen kon ik uh, tijd tijdsurven ontdekken. Dat lijkt me een risico, want uh, vergeet je nog geen afspraken... loop je geen dingen mis, reageert de omgeving niet verkeerd... van, hé, hey, die is gevoelsmatig wat dingen aan het doen... en uh, daar kan ik niet op rekenen? Ja, het, het, het tegendeel is waar. Je doet op je gevoel, dus je gevoel zegt van... nu zou je dit kunnen gaan doen... en als het afgelopen is, zegt je gevoel... en nu zou je dat kunnen gaan doen... en dat je erop vertrouwt dat jouw gevoel dat kan. En de voorwaarde daarvoor is dat je een relatie schept met... Met alles, met alle uh, dingen die je wil doen of die je moet doen. Je moet, er, je moet ze wel, ik noem dat invoeren, je moet ze wel uh, uh, kennen. Dat wil zeggen, je moet ze eigenlijk als het ware even aftasten en zorgen dat ze indalen in je onbewuste als het ware. En dan kun je ze loslaten en dan gaat je gevoel er ook voor zorgen dat ze op het juiste moment uh, aan de orde komen. Kijk, je, je gaat minder lijstjes maken als je gaat tijdsurven. Maar ik adviseer niet om het helemaal achterwege te laten, maar dat te gebruiken als een hulpmiddel. Dus schrijf de dingen wel op. Maar terwijl je ze opschrijft, visualiseer al. dat je het laat, Maak er contact mee. Zie al wat je nodig hebt om het uit te voeren. Zodat je echt het gevoel hebt van ik ken het. Niet van ik spreek het met mezelf af, maar ik ken het. Ik weet wat ik wil gaan doen. En dan laat je het los. En het brengt rust. Maar daarnaast geeft het je ook een soort van natuurlijke aandacht. Zonder dat je er dus moeite voor hoeft te doen. En dat brengt dat je de dingen volledig gaat doen. En als je dingen volledig doet dan geeft het voldoening. Het ouderwetse woord voldoening. Niet voldoening achteraf, maar voldoening terwijl je bezig bent. Een reportage van Egbert Hermsen. De hele volgende week op dit tijdstip in Goedemorgen Nederland... bijdrage van onze, verslaggever, onze oorlogsverslaggever Hans-Jaap Melissen vanuit Syrië. Vragen en opmerkingen zijn overigens welkom op Goedemorgen Kro.nl. Zometeen topdrukte op de transfermarkt voor voetballers... Maar nu eerst het ochtendtumeur van Neil gunn -Jerly. Op de fiets in Amsterdam. De zon schijnt en ik zie allemaal vrolijke mensen. Het leven is mooi, denk je dan. Net terug van een lange werkvakantie. Het leuke aan vakantie is dat er een einde aankomt. Alles wat een einde heeft, krijgt een andere waarde. Kijk maar naar het leven. Wat waarderen we dat intens, omdat we weten dat er op een dag een einde aankomt. In de twee maanden afwezigheid heb ik een vriend verloren aan euthanasie. Een vriendin heeft einde gemaakt aan haar huwelijk... en het hondje van mijn slager is overleden. Dat zijn ook allemaal eindes. Maar wat precies een begin is en wat een einde, dat weet niemand. Ik stop bij een terras, want ondanks dat we maar een maand zon hebben... in ons landje, kennen wij in dit land de beste terrasjescultuur. We pakken een terras en dan gaan we genieten. Ik probeer het vaak. Dan zit ik daar dan en dan denk ik, nu moet ik genieten. Maar dat lukt me dan niet. Ik erger me aan de slechte service, de plakkerige tafels... en vooral de vieze bierglazen en de heisa van de mensen. Of ik zit gewoon op de foute terrasjes, dat kan ook. Ik doe wel meer fout namelijk. Dan zegt de dame naast mij ineens... Nee, vlinder, nee, nee, nee, niet doen, hier jij, afblijven. Vlinder, ik zeg het voor de laatste keer, niet doen. Vlinder, kom hier, kom hier, nu onmiddellijk, schreeuwt de vrouw ongegeneerd. Je zit op een terras met allerlei mensen om je heen. Waarom moet ik die frustratie over Vlinder zo van dichtbij aanhoren? Genieten is dan opeens een werkwoord voor mij. Oh, hier komt de laatste waarschuwing. Voor de laatste keer hier, Vlinder! Vlinder kijkt niet blij. Vlinder begrijpt er niets van. Vlinder wil gewoon spelen met een honingbij. Want Vlinder weet dat een honingbij niet zomaar prikt. Een honingbij prikt en sterft daarna. Dus Vlinder weet dat de honingbij zijn laatste adem... niet zomaar aan Vlinder zal verspillen. En Vlinder is niet eens een Vlinder. Vlinder is een hond. In een tijd waarin velen in een identiteitscrisis zitten... en van alles willen zijn... terwijl ze diep in hun hart heuzel weten wat ze niet zijn... en vooral wie ze niet zijn... en alleen maar streven naar wat ze willen zijn... en de mislukking daarvan hen alleen maar frustreert... is het misschien niet zo raar om je hond Vlinder te noemen. Gelukkig maakt het voor die hond niets uit, want een vlinder is voor de hond immers alleen maar een klank tussen zoveel klanken. Is er dan niets meer echt? Ja, de dood is echt. Misschien is dat ook wel mooi aan de dood. Misschien. Wie weet het. Ja, de doden. Maar die zwijgen. En dat zijn Nieuw Gunjerli, maandag het ochtendtumeur van Hans Bum. Het is de last time van Keen. En misschien is het ook wel de laatste keer voor heel veel voetballers... dat ze nog in hun oude vertrouwde shirt kunnen voetballen. Want de transfermarkt voor voetballers sluit bijna. Christian Eriksen van Ajax naar Tottenham Hotspur voor 12 miljoen euro. Gareth Bale van datzelfde Tottenham naar Real Madrid... voor het zachte prijsje van maar liefst 100 miljoen euro. Maandagavond sluit, als ik het goed heb, de deadline. En sluit dus die transfermarkt. Voetbaljournalist Henk Spaan, goedemorgen. Hallo. Even voor de duidelijkheid, is het maandagavond? Geloof het wel, ja. Ik weet ook de exacte tijd niet, hoor. Maar goed, het is in ieder geval... Even... 12 uur, hè? meestal s'nachts, dat, is... dat ze om 11 uur nog faxen moeten heen en weer sturen. Is, uh, gebeurde dat ook, of gebeurt dat ook zo, dat dat echt in het laatste uur ja, hoorde, nog... Ja, uh... dat, dat gebeurt vaak genoeg. En dat is dan om de prijs nog een beetje te kunnen beïnvloeden? Nou, ik denk dat verkopers hoger, steeds hoger willen. En kopers denken dat het dan nog zak. Ja, het is, uh, het is een rare wereld, die voetbalhandel. Maar het is een beetje ook een rare vertoning. Omdat in uh, Noord-Europa de competitie al uitgebreid bezig is. In Zuid-Europa beginnen ze net. En dan heb je twee wedstrijden voor Ajax gespeeld. En dan ga je door naar Tottenham bijvoorbeeld. Nee, dit is, uh, dit is al vaak genoeg gezegd. Uh, ze moeten gewoon de transfer... Markt tot eind juli uh, openstellen. En dan, of weet ik veel, misschien half augustus. Maar dit is, uh, dit is uh, onzin. Uh, wat u zegt klopt volkomen. Er is, uh, um, dit schept alleen maar verwarring en onzekerheid voor de coaches. Is heel vervelend. Waarom is dit zo gegroeid? Ik heb geen idee. Dat de, de, de wegen van de UEFA en de FIFA zijn ondergrondelijk. Ja, wat... Misschien met de competitie in Spanje, dat die nu uh, volgende week pas begint. Maakt Zuid-Europa Zuid en Engeland de dienst uit als het gaat om het uh, vragen en aanbieden van voetballers? Uh, ik weet niet hoe de machtsverhoudingen liggen. Uh, Frankrijk zal ook wel een belangrijke rol spelen met Platini. Want er moeten steeds meer en duurdere voetballers naar Frankrijk worden gehaald. Nee, nee hij heeft gewoon een machtspositie, dat bedoel ik. Uh, Platini. Dus uh, ik weet niet precies wie de baas is hoor, bij de UEFA. Ja, wat valt je op aan deze transferperiode? Wat opvalt is uh, bijvoorbeeld uh, dat spelers een beetje aan macht inboeten en dus ook de agenten. Aan de ene kant, want uh, Suarez wilde weg bij Spurs en Rooney wilde weg bij United. En die uh, eigenaren, niet voor niets Amerikanen, die houden niet zo van spelersmacht in het algemeen in de sport, die hebben hun poot stijf gehouden en die uh, lijken dus te blijven bij hun club. En dan ben je kansloos, want vroeger kon je dus blijkbaar gewoon wat vragen en dat is niet meer zo. Nou. Uh gingen ze in staking. Dat heeft Suarez nu ook gedaan. Uh, overigens heeft Beel dat bij Spurs ook gedaan. En uh, dan gaven club-eigenaren meestal wel toe. Maar nu is er dus kennelijk een, ik vermoed, een kleine afspraak gemaakt... tussen die Amerikaanse eigenaren dat ze daar niet meer aan toegeven. Nee. Wat valt je valt op aan de Nederlandse transfermarkt in deze laatste dagen? Nou, dat, uh, ja, dat PSV het heel goed gedaan heeft. Uh, dat die, uh, die hebben kennelijk relaties met uh, makelaars, uh, zijn ze aangegaan, of met de makelaarskantoor. Uh, Ajax is traag. Uh, dat heeft te maken met, uh, met de onervarenheid van Overmars. Uh, je ziet ook in Engeland dat uh, de clubs met onervaren technisch directeuren, zoals Manchester United en Arsenal, die kunnen gewoon geen deals maken. Zoveel transfers springen af van spelers die ze graag zouden willen hebben. En dat, uh, bij Ajax is dat ook een beetje het geval. Het lijkt op onervarenheid dat ze niet... Ze wisten al lang dat Erik ze weg zou gaan en dan nu pas gaan handelen. En dan een, een dubieuze opvolger als Duarte willen hebben. Ja, dat maakt geen ontzettende doorgewinterde indruk. Nee. Goed, maandagavond dus, middernacht. Dan sluit die transfermarkt voor voetballers. En er zal wel het nodige getelefoneerd nu worden om te zorgen dat je nog ergens een lekker plekje krijgt, ergens ja. in Europa. Henk Spaan. Weet je wat, leuk, je, ja, wat vertel. leuk is, is bepaalde sites volgen. Want bijvoorbeeld de Guardian die doet per minuut... ongeveer een update van het laatste transfernieuws. En ik, kan, ik, kan, ik moet toegeven dat ik me bijna niet daaraan kan onttrekken. Zo spannend is dat. Het is een soort gokkenhaast. Uh, ja. <laughs> wie, wie gaat nog waar naartoe? Ja. Oké, okay. Henk Spaan, dank u wel voor uh, deze bericht over die transfermarkt. Wij zijn aan het einde gekomen van Goedemorgen Nederland... Zometeen uh, radio 1 met Jeroen Wielaard. Uh, Jeroen, waar ben jij? Ik ben uh, in het centrum van uh, Utrecht uh, bij het uh, festival Oude Muziek. Aan de vooravond van de Uitmarkt in Amsterdam. Het Uitfeest in Utrecht. Om met onder andere de voorzitter van de Raad voor Cultuur, Joop Daalmeijer, te praten over de stand van zaken in de kunst en de cultuur in Nederland. In lijn 1 van de NTR. Dit is radio 1. Nu eerst het NOS Journaal met Jan van der Putten. Bij het roeien is de Nederlandse vrouwen dubbel vier wereldkampioen geworden in de lichte klasse. De Nederlandse vrouwen wonnen dat niet-Olympische nummer in Zuid-Korea met overmacht. Ze hadden bijna vijf seconden voorsprong op de Amerikaanse vrouwen. Italië werd derde.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 Behalve de gouverneur zijn nog minstens acht mensen om het leven gekomen... en vermoed wordt dat de Afghaanse taliban erachter zit. En Feyenoord doet definitief niet mee in de Europa League. De Cypriotische club Apoel mag in de Europa League de plek innemen... van het geschorste Fenerbahce. Dat is door loting bepaald. Feyenoord doet dus niet mee. Dat zijn de hoofdpunten. Er is verkeersinformatie. Bij de ANWB zit Tom Bakker. Met files op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven... voor knooppunt de Hoogt, twee kilometer... Een stuk langer is de file op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen... bij Knoop het Velzen, vijf kilometer. Er ligt daar een lading gipsplaat op de weg. Er zijn twee rijstroken dicht. Verkeer richting Amsterdam kan beter omrijden vanaf Castricum En dan omrijden via Zaandam over de N203 en de A8. Door de file op de A9 loopt de deur ook vast op de A22... vanuit Beverwijk naar Velzen, bij Knopend Velzen, twee kilometer. En nu op Radio 1, gelijk door naar Jeroen Wilaert in Utrecht. Dit is Radio 1, NTR Lijn 1. Hier is Jeroen Dilaart. Even heel kort. Goedemorgen, lijn 1 staat met de bus boven op een schatkamer. Domplein is uitgegraven. We hebben ook gezien daarnet ik met Joop Daalmeijer in het hek. Uh, een foto van wat het moet worden: wat het moet worden. Een, een trappengalerij galerij. En dan kun je straks, als het klaar is, tussen de oude Romeinse fundamenten en de oude fundamenten van de Don doorlopen. Het is niet het enige wat hier te doen is. Uh, op dit moment zitten we nog midden in het festival Oude Muziek. Aan de vooravond, ik zei het net al, van uh, de Uitmarkt. Vooravond van het Uit in Amsterdam. Vooravond van het Uitfeest in Utrecht, eh, Terwijl in Limburg het festival Cultura Nova in Heerlen afloopt. In Zeeland het nazomerfestival is begonnen. Ga vooral maandag in de Grote Kerk van Vieren kijken naar eh, Josse de Pauw. Escorial speelt hij over Philips 2. Heel erg mooie hofintriges, hofdrama's. Eh, Lowlands is afgelopen met heel veel publiek. De zomer is begonnen met Oerol. Veel publiek naar Terschelling. Lijn 1 was daarbij. De trok door en trok veel publiek. Kortom, het is rijk. Nederland is nog steeds rijk aan cultuur. En op die uitmarkende uitfeesten zal ook wel weer blijken hoe rijk. Maar toch, het zijn de overlevenden die zoveel publiek trekken. Eh, mevrouw, u, u, u bent een fan van het o Festival Oude Muziek? Ik ben een fan van het Festival Oude Muziek. Ik kom ieder jaar... Uit Utrecht? Nee, uit Nijmegen. En ik kom nu voor het symposium de komende drie dagen. Maar ik ben hier dinsdag ook al geweest voor concerten. En ook het vriendenconcert, want ik ben vriend al jaren van de oude muziek. Vriendin? of Vriend? Maakt niet uit. Ook een vriend? Nee, ik ben haar uh, neef. Haar volle neef. En ik kom even mijn sleutel van mijn huis, ik woon in Utrecht, overhandigen. Zodat ze ongestoord kan genieten van het festival. Want ik ga naar mijn vrouw in de bos. Hoeft ze niet eh, du ook nog een dure hotelkamer te betalen. Maar mevrouw, wat ik net... Ja? Geweldig festival. Echt. Geweldig. Het niveau is hoog. En wat ik leuk vind aan dit festival is dat je dus heel veel concertjes hebt op locaties. Waar je anders niet komt. Kleine concertjes. Ja, in Privérezen. Maar bijvoorbeeld ook in de tuin van het Universiteitsmuseum. Of in het auditorium van het Katharijnenconvent. Of in een andere locatie die ik geweldig vind. En dan kom je toch anders, ja, zeker die privéhuizen hu bij de vriendenconcerten, was dat vrijdag, salonconcerten. Dan kom je echt in privéhuizen waar je anders niet binnenkomt. Ik schetste al wat er allemaal in Nederland overal is gebeurd, dan nog wel te gebeuren staat. Hoe rijk is Nederland aan cultuur? Nederland is heel rijk aan cultuur, maar als Nederland blijft bezuinigen... dan vrees ik dat het langzaam maar zeker flink minder wordt. Daar ga ik het nou eens even lekker over hebben met die mannen in de bus. Dank u wel. Veel plezier ook bij, het, bij de oude muziek en het symposium. Ik loop de bus in. Stel u ook de vraag waar u op kunt antwoorden op 0800 1121. 0800 1121. Bent u ook nog zo blij met die rijkdom die over is? Of maakt u zich grote zorgen over de bezuinigingen... die zijn ingezet onder staatssecretaris Halbe Zijlstra... onder vrienden bekend als Halbe Zolstra? 0800 1121, 0800 1121 is het nummer waar u naar kunt bellen. Hashtag lijn1 is voor de tweets. En u kunt mailen naar lijn1apenstaatje.nl. NTR.nl. En nu op luid. Arjen Verhagen. We zullen hem tijdens de uitzending horen als hij zacht ons onderbreekt... of ons ondersteunt in de betogen die we gaan horen. U kunt, u kunt hem trouwens zien komende zondag, toch? Met het Nicolas Vallée-luidkwartet hier in Utrecht, in Utrecht. Op jouw luid van 1971. Dankjewel. We gaan je gewoon nog horen hier in lijn 1 over de cultuur. Um, onze ziener uit Sint-Anna-Parochie heeft al um, gemaild, Jan Bakker. Het korte tijdje dat de PVV meeregeerde heeft meer kapot gemaakt dan het lief zou moeten zijn. In plaats van dit te herstellen profiteerde Rutte II hier schaamteloos van. Uitroepteken is van Jan Bakker. Misschien nog erger dan de bezuinigingen van het kabinet is de ongekende kaalslag op gemeentelijk niveau. Weer een uitroepteken van Jan. Muziekscholen, bibliotheken en andere culturele voorzieningen worden bijkans wegbezuinigd. Aan de basis wordt de drempel tot cultuur steeds hoger en zo langzamerhand onneembaar voor grote groepen mensen. Cultuur dreigt alleen voor de elite te worden. Laatste uitroepteken van Jan Bakker. Um we kunnen misschien Edmund met hem meegaan, maar toch, uh, Joop Daalmeijer... stel ik vast dat er toch enorme grote groepen mensen... naar alle zomerfestivals zijn gegaan. Nu op het festival Oude Muziek uh, rondlopen. Met, ze, met een miljoen naar het Rijksmuseum zijn geweest. Kortom, ondanks deze kritische kanttekening van Jan. Hoe is het met de cultuur? Ik, ik ben het voor een deel erg met Jan eens trouwens. We zullen ja. misschien straks over die muziekscholen nog even praten. Want dat is een heel groot gevaar wat dreigt dat gemeentes... als ze niet meer moeten gaan bezouten... Op die, op, die, op die muziekscholen. De cultuurparticipatie... een van de belangrijkste dingen. wij moeten er binnenkort een advies over schrijven. Wees voorzichtig, want daarmee ga je wat wegspoelen... wat je misschien nooit meer teruggaat. Terug naar die, die festivals. Het loopt allemaal geweldig. Ik was hier gisteravond bij het Concert Spirituel... in de Domkerk. Anderhalf uur, naar nou, iets wat je... geweldig genoten. Wat daar gebeurt, wat er over je heen komt... in een propvolle kerk. Geen stoel meer te krijgen. Mensen stonden aan de zijkanten... Ik weet niet of de brand weer dat gezin heeft, maar zo geweldig vol was het. Het Grachtenfestival in Amsterdam, het was geheel afgeladen. Allemaal mooie, mooie dingen. Ik lees vanmorgen de Volkskrant, Hein Jansen, wat er allemaal staat te gebeuren. Geweldig, maar, maar, maar. Is alles nog steeds beschikbaar? Is er nog steeds een pluriform aanbod? gaan wij niet terug naar een wat verschraalde aanbod... wat weliswaar heel goed volzet wordt. Maar hebben we alles nog over een paar jaar? Hebben we nog nieuwe muziek? Hebben we nog veel oude muziek? Of gaat alles naar de mainstream? En daar moeten we heel erg voor oppassen. Zeg jij als voorzitter van de Raad voor Cultuur... die uh, in 2012 kwam met het advies... slagen in cultuur bij 25% bezuinigingen onder andere, en dat heeft Jan Bakker gelijk in... aangeblazen door de PVV... met dat gedoe over linkse hobby's. Um, ja, dat is natuurlijk... Dat Joop Daalmij, voorzi voorzi voorzi voorzitter van de Raad van Cultuur. Uh, dat horen we niet meer, hè? Nee, maar dat is linkse hobby's. K kijk hier wat hier gisteravond in de kerk zit. Hoezo linkse mensen? Die mensen die, die, die zitten hier niet vanuit een politieke achtergrond. Die zitten hier om te genieten van wat de geschiedenis ons heeft gebracht... en wat we heden ten dagen... Nou, met muzici als deze nog eens een keer kunnen horen. Onzin. Het gaat niet om een politieke stellingname. Het gaat over datgene dat we hebben als samenleving voortgebracht. Dat we daarvan kunnen blijven genieten. Behoud links van, of rechts. Behoud van beschaving. Absoluut. Ja. ja, maar kunst is ook niet links of rechts. Houdt nee, zich niet aan die scheidslijnen. Nee, nee, nee. Het kan best zijn dat het door linkse mensen gemaakt en gewaardeerd wordt. Maar evengoed door rechts, als ik in het concertgebouw ben... en ik zie daar al de koninklijke onderscheidingen rond me heen lopen... dan heb ik niet echt de indruk dat dat heel veel linkse mensen zijn. Hoog en laag, grote K of kleine K, we zijn er rijk aan. Zijn, zijn we zeker, ja. Ik geloof dat uh, zover mijn telefoon gaat. Oh, ja, gaat nou, dat dat, dat moet allemaal niet. Of iemand zijn telefoon gaat. Ehm... Um, zonder educatie geen cultuur binnen het publiek. Zonder ja. plaatsen voor experiment en ontwikkeling geen, te, geen kweekvijver van talent. Ja. Zonder talent geen aansprekende, vernieuwende cultuur, culturele uitingen. Zonder, zonder, zonder dit alles belang. geen excellentie. In de randstad en daarbuiten. Dat stond allemaal in slagen in cultuur. Ja, dat is ook zo. En kijk wat een paar weken terug, Johan Simons bij, bij Zomergasten. Wat die zei over kunst en, en de kraamkamer. En dat je dat echt moet stimuleren. Dat moet je ook financieel mogelijk maken. Je kan toch van hem niet vragen of hij zijn hele opleiding wil, wil zelf betalen. Het is nodig zo'n talent te ontwikkelen en daar dan vervolgens als samenleving van te genieten. Arjen Verhagen, hoe heb jij dat gedaan, jouw opleiding? Um, ik heb gestudeerd aan het Amsterdamse Conservatorium bij Fred Jacobs en ook nog een uh, tijdje in Basel aan de Scola Kantorum gestudeerd bij hopkinson Smit. En kon je het betalen? Ik heb veel uh, hulp gehad van fondsen, want ik kon het inderdaad uh, niet betalen. En ik heb daar dus veel brieven voor moeten schrijven. En met name de masterstudie en zo'n uh, ja, reis naar uh, Basel, dat kost veel geld. En als muzikant wil je gewoon je uren maken. Je moet ontzettend hard werken om je talent te ontwikkelen. En dat betekent dus ook dat je niet drie dagen per week erbij kan werken. En mijn ouders waren helaas niet in staat om alles te betalen en dan ben je afhankelijk van fondsen. En ik heb Terwijl ik dat in dat proces had gemerkt dat het allemaal moeilijker werd. En ik heb het bij elkaar moeten sprokkelen. En uh, heb nu nog een enorme studieschuld. Dus dat, uh, maar, je dat gaat, is de maar je gaat moedig door. Ik ga moedig door, ja. De, het is niet anders. Ja. Paul Steenhuis uh, van uh, de NRC. Cultureel supplement hebben we hier voor ons. Uh, verantwoord hunkeren dit nieuw seizoen uh, stond boven het stukje bij, in de bijlage. Um, hoe is het... Uh, wat jou betreft, waar ik lees, dat de, de rijkdom van het culturele aanbod opvalt. Ja, ondanks de bezuinigingen. Uh, nou, uh, ik ben minder somber dan uh, de ene e e e spreker hier. of. En, <coughs> ik die meneer Bakker. Ik denk dat uh, de dat cultuur uh, blijft bestaan. Ik denk dat er een poging is gedaan om een omslag te maken van... ...iets minder van de overheid afhankelijk zijn... ...maar dat betekent dat de, uh, het bedrijfsleven en particulieren meer moeten uh, stoppen, geld moeten stoppen in kunst. Dat vind ik op zich een verstandige uh, ontwikkeling. Wat daarbij heel slecht helpt, en daar ben ik met die meneer Bakker en ook uh, met de heer Daalmeijer eens... ...wat heel slecht helpt is dat je dan vanuit de overheid de lulpraatjes krijgt van... Uh, het is allemaal verschrikkelijk, die cultuur, dat moet allemaal afgebrand worden. Dat helpt niet. Maar dat, er, dat je niet alleen maar naar de overheid kijkt. Ik, ik denk dat heel veel uh, jonge, beginnende kunstenaars tegenwoordig ook... dat zijn taai, wij komen binnenkort in het zelfsblad met een uh, inventarisatie... van, van, van wat uh, er overgebleven is van de cultuur, met name in de podiumkunstensector... naar de bezuinigingen. En dan blijkt dat uh, instellingen die altijd heel veel subsidie hebben gehad... Die hebben het beltje erbij neergegooid. Maar kleinere, jongere. Uh, uh, uh, hoe zeg je dat? De instellingen. die meer hebben moeten sprokkelen en vechten. die vechten door. En uh, ik denk dat de cultuursector. veel taaier uh, en gedrevener is. Dan, uh, dan nu lijkt. als je alleen maar praat over bezuinigingen van de overheid. Vechten, dat is dus het kernwoord hier. Nou, het, ja. het, gaat over, het gaat over een, ik een ga, houding, een, mo een ik, moraal. Ja, ik ga niet zeggen dat, uh, dat je door lijden betere kunst krijgt... maar uh, een zekere gedrevenheid en vechtlust en vitale kracht... waarbij je ook beseft dat geld verdienen onderdeel kan zijn van kunstmaken. Dat staat vandaag. We hebben een bijlage over ondernemend kunstenaarschap vandaag. Mm -hmm. in het Dat zijn noties... Ja, Michelangelo... Uh, Moest, was ook een ondernemer die, die weliswaar ook met de overheid van zijn tijd... maar ook met particulieren van zijn tijd bezig was... geld te verdienen, maar ook kunst te maken. Kavier van, van Damme, directeur van het festival Oude Muziek. Het is leuk dat de Domtoren het carillon ook uh, laat schallen. En het verhoogt hier de vreugde. Daar maar... hebben we heel festival van gemaakt trouwens. Dus ook tegelijk met het festival Oude Muziek. Een bijaard festival Oude Muziek. Elke dag. Er wordt hier, uh, dat kunt u misschien ook horen, aan de bouwgeluiden. Er worden toiletten neergezet, hekken neergezet. Dat is niet voor alleen voor het uitfeest. Maar dat is uitgerekend voor de VJ die hier morgenavond gaat spelen. Door wie is die ondersteund? Van wie komt het geld? <laughs> nou, het is een groot project dat we doen samen met de Vrede van Utrecht. 300 jaar Vrede van Utrecht natuurlijk. dus de thematiek van, uh, van de stad. Het is een groot opmerking. Vier, vijfduizend man verwachten we hier uh, morgen. En dat hebben we ja, bij elkaar gesprokkeld, kan ik wel zeggen. 35 miljoen, dat is het bedrag wat aan subsidies is opgehaald uh, voor de vrede van Utrecht. Dat is heel veel geld. Dat is er blijkbaar, Joop Daalmeijer. Ja, dat is, maar het is, wat Xavier zegt, het is natuurlijk wel sprokkelen bij elkaar. Ik ben het eh, met mijn collega van de NRC ook wel eens. Die instellingen die vroeger hè, geschraapt hebben, die gaan ook toer bij elkaar brengen. Maar aan de andere kant zie je ook grote instellingen die het heel moeilijk hebben. En dat, dat moet je toch eh, ondersteunen. Ik was gisteren bij eh, het eh, residentieorkest in, in Den Haag. Een prachtig orkest dat heel erg bezuinigd moet. De, de subsidievermindering is echt enorm daar. Die hebben in het kader van cultureel ondernemen... hebben die een andere marketingstrategie toegepast. Andere dan vroeger. En wat blijkt? Ze zetten op het ogenblik 35% meer abonnementen om. Roland Kief vertelde me dat, de artistiek leider gisteren. Dat is natuurlijk geweldig, dat zie je in deze situatie ook. Maar aan de andere kant, je zal daar maar een tutti-violist geweest zijn. En je zal hebben moeten afvloeien. Wat moet je dan? Mo een tutti-violist met, met een hoed op straat voor je? Paul ja. Steenhuis. Daar wil ik wel op inhaken, want uh, dat vind ik op zich ook niet zo goed. Maar... Wat je ziet ook hier in Utrecht, het Muziekpaleis en in Den Haag, uh, de discussie over de spuivorm. Gemeentelijke overheden investeren niet in mensen en in cultuur, maar die investeren in cultuurpaleizen. Dus uh, ik zou, dat vind ik een van de zorgen. En dat Muziekpaleis in Utrecht ja, heeft, wie, heel, wie gaat... heeft heel grote moeite om de financiering rond te krijgen. Ja, precies. Krijgen. En wie gaat daar straks in spelen? Uh, ik vind dat ze beter. Paul, hey Paul heeft hier absoluut een punt dat die schitterende erecties die daar overal neergezet worden... hier in, in Utrecht gaat er inmiddels, ik geloof, twee of drie ton van de bespening af. Waar zet je dat dan voor neer? Er wordt ontzettend veel in stenen gefinancierd... Ja. maar vervolgens de programmering rondkragen. Ja, Maar Daar gaat het met name om. Wat zien we in die prachtige paleizen? En wie betaalt, wie betaalt die prachtige optredens die daar zijn? Dat kan je niet alleen bij elkaar sprokkelen met kaartverkoop. Want als je zo'n enorm paleis hebt neergezet... Ja, dan moet de exploitatie moet ook terug te vinden zijn in de kaartverkoop, in de hoogte van, van de kaartjes. Dus ik vind dat je daarmee buiten gewoon voorzichtig moet zijn. In dit geval moet de gemeente Utrecht waarschijnlijk ook weer veel bijbetalen? Ja, maar dat, dat, het, ze hebben nu al gezegd dat ze minder kunnen bijbedragen. bijbedragen. Mm. Ik geloof dat er twee of drie ton van exploitatie afgaat. Ja, reken dat even uit wat dat per kaartje uh, weer betekent. Dus is erg veel afhankelijk van de bereidheid van mesenassen. dat zei Paul ja, net ook ja. al uh, over cultureel ondernemen gesproken. En we zitten in een overgangsfase. En een nieuwe bezuinigingsronde komt eraan. Komt nu uh, ook aan op de bereidheid van het publiek en het bedrijfsleven en ondernemers om toch die culturele, om die om die culturele sector overeen te houden? Ja, meesternaat is natuurlijk mooi, maar weet je, wat het grote probleem was dat alles cold turkey gegaan is. Xavier is ineens een heleboel geld kwijtgeraakt, van de een op het andere jaar. Daar kan je niet naartoe groeien. En ik, ik was in de, in de Verenigde Staten en ik moest daar vertellen hoe dat in Nederland ging met de subsidies. Die mensen keken met grote ogen. Maar er was een orkestdirecteur die zei, ja wij hebben hier ook nog wel een probleem. In het lopende seizoen komen wij 7 miljoen dollar tekort. Er staat er tegenover mij een klein mannetje op die zei, sir, your problem is solved. Dat was een rijke oliebaron die daar 7 miljoen op tafel had. In Nederland heb, heb je ook dat adres van. Niet. Heb je een e-mailadres van die man? Dat <laughs> heb je, ik heb je dat zou ik wel heel fijn vinden. Nou ja, weet je, het, uh, hoe doe um, jij dat in de overlevingslag? Wel, even terugkoppelend ook naar die, die, die algemene uh, constatering. Het gaat goed met die festivals. Nou, ik weet niet of het echt zo goed gaat met die festivals. Maar het gaat goed met een aantal zomerfestivals. Want ik heb gemerkt de voorbije maanden: een heleboel van die festivals hebben eigenlijk niet gecommuniceerd met be bezoekcijfers. Nou, dan weet je eigenlijk wel hoe laat het is. Ik denk over het algemeen dat het helemaal Ze niet zo is niet zo goed gaat. Noorderzon, uh, maar dit, dit zijn... Noorderzon in Groningen trok 150.000 mensen. In, en dat is in vergelijking met het jaar ervoor? Dat, dat weet ik niet precies. Maar nee, maar was... daar gaat het om. Ja. En dan denk ik van... Ja, kijk, als je kijkt naar ons... Uh, op drie jaar tijd zijn we 35% gegroeid. Ik dacht dat we dit jaar in elkaar zouden kwakken. Dat is niet het geval. Naar alle waarschijnlijkheid gaan we het record weer breken. En gaan we waarschijnlijk naar de plus 40 of misschien zelfs meer. Dat is allemaal geweldig nieuws. Dat is allemaal heel erg goed. Alleen, ik kan zeggen met, met ja, die enorme klap die we gekregen hebben... uit de basisinfrastructuur, 850.000 euro ervan af... het was echt een zaak van overleven. Ik kan zeggen you <laughs> Dit jaar halen we het. In 2013 halen we het. Vraag mij hoe het wordt in 14, in 15. Ik weet niet eens of we nog bestaan. Dus je, je, dat is ook de andere kant van het ondernemerschap. Ik vind het allemaal prima. Natuurlijk, ik ben zelf een grote voor, voorstander. Je kunt het niet aan elk cultureel bedrijf vragen. Natuurlijk, niet elk cultureel bedrijf is even geschikt om geld uit de markt te gaan halen. Maar als je het mij vraagt, ben ik een grote voorstander. Alleen zit ik te denken: van ja, de, de keerzijde van die medaille, als je het dan zo kunt noemen, is dat je enorme risico's moet moet gaan nemen. En wat ga je zien? Er zijn natuurlijk in eerste instantie een boel culturele bedrijven... die geen subsidie meer krijgen, zijn omgevallen. Uh, maar wat ga je zien op langere termijn? Dat ook gezonde bedrijven, zoals dat van ons... doordat je risico's moet nemen... en doord, doordat er ook een keertje iets kan fout gaan... dat je dan vooralsnog... Toch gaat omvallen. En u kun je zeggen: van ja, maar als je een broodjeszaak hebt, dan is dat ook zo. En als je niet genoeg broodjes verkoopt, dan, dan moet je je winkel maar sluiten. Ik denk niet dat de nachtwacht hetzelfde is als een broodje kaas. Het is gewoon niet hetzelfde. Um, we hebben een beller aan de telefoon. Rob is beeldend kunstenaar. Wat is jouw zorg? Goedemorgen. Ja, Goedemorgen, Rob Voelman. Um, ja, mijn zorg is dat um, met name de talentontwikkeling. Uh, ...hele grote schade ondervindt uh, uh, uh, uh, en dat het ook de makers eigenlijk uh, te weinig in het uh, daglicht uh, of te weinig in de discussie uh, worden genoemd eigenlijk. We hebben het heel veel over instellingen en uh, ik merk als maker uh, ook om me heen, dat, uh, ja, dat, dat die extra hard geraakt worden. Jij zit gewoon als individu in de zorg. Ja, je bent beeldend kunstenaar, hè, Be heb ik begrepen? Klopt, ja. ja. En ik merk ook dat gewoon die hits deze kunst en cultuur ook behoorlijk veel schade is aangericht van dat je dat je ook merkt dat voor bedrijven steeds minder genegen zijn om uh, in mijn geval dan kunst te verzamelen. Dus dat heel veel van dat soort dingen uh, wordt afgestoten. En gewoon ja, het is het hoort, behoort niet behoorlijk tot de taken, het strandje, et cetera. En. Uh, ja, je merkt eigenlijk dat, uh, dat de makers, ook met die bijvoorbeeld met die uh, zelfstandige aftrek, wat nu uh, op stapel staat, dat die afgeschaft wordt, uh, heel veel culturele ondernemers zijn ZZP'ers. Ja, daar heb je het dus. Rob, ik, ik heb jouw verhaal... Um... Ja, het is een heel breed verhaal, maar uh, is misschien is wat te kort. Ik geef het... Ik, nee, het is goed. Dus de, de kern is heel duidelijk. Ook voor Joop Daalmeijer, nee, ik. Nee, maar ik ondersteun dat, dat natuurlijk die talentontwikkelingen, ja, met name verbeeldende kunstenaars, die dat gewoon zelf bij elkaar moeten verdienen. Ja, maar hij is, Rob is duidelijk in nood. Ja, nee, dat, het, en hij is de ja. enige niet. Nee. Ik, ik kan hem helpen door af en toe wat te kopen. Maar ik weet niet of ik dan bij hem terecht kom. Maar dat is ook het enige. Maar hij zegt ook dat bedrijven niks meer kopen. Nee, nou dat is... Als je, als je kijkt wat bedrijven doen in grote sponsoring. Het is voor een, voor een verzekeringsmaatschappij heel makkelijk om 8 miljoen in Ajax te stoppen. Voor 8 miljoen hou je bijna... Weet je Het hele concertgebouworkest overeind. Als je die vergelijking gaat trekken. Waarom daar niet een beetje meer naar te kijken? Die bedrijven zouden ook dat moeten zoeken. En hier vind je bijvoorbeeld... Op het festival Oude Muziek vind je ook hè, van de Raad. De klanten die hier lopen. Dus daar leggen ze een relatie mee. En dat naad vanuit bedrijven zou ook misschien wel eens wat meer... in de richting van kunst en cultuur kunnen komen. Maar er moet ook heel zorgvuldig naar die, individuen, die individuele nood worden gekeken. Ja, ja. Nou ja daar, daar moet je in ieder geval goed zorgen voor opleidingen. Dat mensen een, een, een postacademische opleiding krijgen. Dat ze ook geleerd worden hoe ze moeten verkopen. Maar dan nog altijd moeten ze een markt zien te vinden en als ze die niet hebben. Ja, dan is het bijna niet anders dan een WW. En dat is vreselijk, want... Het land wordt ook vooruitgeholpen door mensen, beelden en kunstenaars... die ons dingen laten zien die we anders niet zien. Als ik in mijn kantoor zit en ik kijk naar de schilderij... wat tegenover mijn computer hangt... dan zie ik daar soms interessantere dingen dan op mijn computer. Zeg jij aan de vooravond van Prinsjesdag... nog een paar weken te gaan... Uh, dan, en uh, dan kijk je ook Paul Steenhuis aan... moet Jet Bussemaker toch nog met iets leuks komen? Maar uh, <laughs> nou, <laughs> heb jij daar je... vertrouwen in? Nou jawel, in Als, die zin... Dat de minister, de verantwoordelijke cultuur, dat nog kan? In die zin dat uh, Jet wat... Bussemaker al een belangrijke uh, slag heeft gemaakt... Kijk, dat die stond erg onder invloed van wat ze dan PVV-achtige discussies noemen over... dat kunst eigenlijk niet deugt. Uh, Bussenmaker heeft met name aan de basis van... Uh, het, dat je laagdrempelig begint met kunst. Op scholen, uh, bibliotheken. Heeft ze al wel een paar dingen gedaan. Ze heeft onder andere die cultuur-jeugd weer ja. terug in het uh, gereel gebracht. En dat zijn hele belangrijke signalen ook aan lokale overheden... Die, zoals ik al, waar we het net al over hadden, die wel in dure kunstpaleizen. waar ze zelf enorm uh, opgewonden van worden. Maar de, ik heb gisteren of ingisteren een gesprek gehad met uh, de wethouder. Maar goed, dat is dan weer Amsterdam. Uh, Caroline Gerels van Cultuur. En die uh, heeft er een enorm punt van gemaakt dat op de basisscholen. weer uh, cultuur als vak onderwezen wordt. En ik denk dat uh, in de overheid van hoog tot laag. en Jet Busmaak is dus, daar, vind ik wel een redelijk goed voorbeeld in. Dat je uh, laagdrempelige cultuur... Want festival... Uh, klassieke muziek. Oude muziek. Oude muziek, sorry. Wij hebben een interview met een uh, harpist in de krant gehad. Een jonge harpist. Die is begonnen door ooit dat hij uh, kleine harpjes leuk vond. Uh, je moet ergens beginnen. Talentbele uh, talentontwikkeling begint met kennismaking met cultuur. En dat, ge uh, dat gebeurt op, in de jonge jaren. En dat is heel belangrijk. En dat is wat hoort bij die sfeer. Dat cultuur wel belangrijk is en interessant is... En daarom moet ik, vind ik inderdaad, bibliotheken, muziekscholen en zo. Dat zijn hele belangrijke basisscholen. Dat zijn hele belangrijke dingen. Dus Joop Daalmeijer, uh, jetbussen maken, hoef je in ieder geval dat niet nog eens oh, een nee, extra nee, te nee, adviseren. Nee, nee. Wat dat betreft is de bezieling in de regering Den Haag toch gunstig gekeerd? Veel beter. Als je ook maar... ziet. De brief die ze geschreven heeft, die heeft een veel positievere houding. Cultuureducatie is voor haar heel erg belangrijk. Niet alleen op het basisonderwijs, maar ook het voortgezet onderwijs. Maar de bezuiniging keert ze niet. Nou, wat Paul zegt het is juist, de cultuurkaart heeft ze in ieder geval extra ja. geld voor gevonden. En nu moeten we een stuk schrijven, een advies schrijven over cultuurparticipatie. Waarbij het gaat wat gemeenten, wat provincie en wat het rijk doen het gebied van cultuurparticipatie. Dat vraagt ze niet voor niks. Ze wil daar wat mee. Ze wil daarmee beleid gaan maken. Ze wil daarmee in de Kamer proberen steun te verwerven. Ik hoop dat dat lukt, want het ligt aan de basis. Aan de basis moet je zorgen dat mensen het kennis nemen. En daar, begint, daar ja. begint de excellentie. Ja. Ja, misschien wel. Zij begint bij de excellentie. De excellentie begint thuis. Dat is eigenlijk nog, nog een ander aspect wat je, eraan kunt, uh, wat je eraan kunt toevoegen. Je kunt van alles richting de overheid projecteren, uh, maar uh, culturele opvoeding en, en awareness uh, gewoon opwekken, dat, dat gebeurt gewoon thuis. Het gaat over muziek. Ik geloof met Jordi Saval, die er gisteren nog over bezig was, muziek is de eerste taal die we leren. Ik heb zelf een kind van anderhalf. Dat kind kan niet, nog niet spreken, nauwelijks woordjes zeggen, maar de intonatie van onze taal heeft de helemaal bij. En de mu intonatie. Mu mu muziek, muziek dat, dat leer je eerst. Het, de eerste taal die je leert is je moeder die met je zingt. En dit was nou ja, de taal... Van... Daar moet je in investeren, eerst. En dus de rest zeker. komt. Ja. En dit was de taal van lijn 1 over cultuur. Heel veel te doen, heel veel te genieten, maar ook nog steeds blijven vechten. Met misschien die mooie omslag van minister Jett Bussemaker. Dankjewel samen hier. Arjen ook op Luid, zondag nog te zien, hier op Festival Oude Muziek.